6 uur, het NOS-journaal, Renate Evers. Staatssecretaris wil vogels bij Schiphol vergassen. Boze Iraniërs bestormen Britse ambassade. En Orca Morgan, aangekomen in Tenerife. Staatssecretaris Atsma vindt dat vogels die het vliegverkeer in gevaar brengen... moeten kunnen worden vergast. Hij zegt dat naar aanleiding van een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Die wil dat het aantal vogels op Schiphol wordt teruggedrongen... omdat die gevaarlijk zijn voor de veiligheid. De raad onderzocht de noodlanding van een vliegtuig in juni vorig jaar. Vlak na het opstijgen kreeg het toestel ganzen in de motor. ASMA benadrukt dat eerdere maatregelen tegen vogeloverlast niet hebben geholpen... en dat daarom harder moet worden ingegrepen. De EU moet toestemming geven voor het vergassen. Anders Breivik is volgens psychiaters ontoerekeningsvatbaar. Breivik zit vast voor de bomaanslag in de regeringswijk van Oslo... en het bloedpad op het eilandje Utoya op 22 juli. Daarbij kwamen in totaal 77 mensen om het leven. Twee forensisch psychiaters hebben hem onderzocht en ontoerekeningsvatbaar verklaard. Ze oordelen dat hij tijdens de aanslagen psychotisch was. Op 16 april begint de rechtszaak. En als de rechters het eens zijn met de psychiaters... krijgt Breivik tbs en wordt hij opgenomen in een psychiatrische kliniek. Hij krijgt dan geen gevangenisstraf. De zomervakantie in het voortgezet onderwijs gaat van zeven naar zes weken. Daarvoor in de plaats komen wel rookstevrije dagen. De Tweede Kamer gaat akkoord met dat voorstel van minister van Bijsterveld. Het aantal verplichte lesuren blijft 1040, op verzoek van de PVV. Bij de stemming was behalve VVD, CDA en PVV ook de SGP uiteindelijk voor de wet. De SGP heeft lang geaarzeld. Het Iraanse persbureau Fars meldt dat studenten voor de tweede keer de Britse ambassade in Teheran hebben bestormd. De studenten zeggen dat de Britse ambassade dicht moet. Ze zijn woedend over de sancties die Groot-Brittannië tegen Iran heeft aangekondigd. Na afloop van een anti-Britse demonstratie werd de ambassade bestormd en de politie greep niet in. Het grootste deel van het personeel kon op tijd wegkomen, maar zes medewerkers konden dat niet. Ze werden in gijzeling genomen. Ook werden er vernielingen in het gebouw aangericht. De zes ambassademedewerkers werden vrijgelaten toen de politie ingreep en de gebouwen ontruimde. De Britse regering is woedend over wat er is gebeurd. Voor de rechtbank in Den Haag is vijf jaar onvoorwaardelijke celstraf geëist tegen oud F-16-piloot Chris Vee.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 Vijftien mensen raakten onwel. en Vijf van hen moesten naar het ziekenhuis, maar zijn inmiddels weer thuis. In Eindhoven is een man opgepakt voor het met de dood bedreigen van een gemeenteraadslid. Doelwit was Tonny van den Berg, voorzitter van de gemeenteraadsfractie van Trots op Nederland. Volgens de politie had de bedreiger politieke motieven. Maar welke dat zijn, wil de politie niet zeggen. Raadslid van den Berg zegt dat ze zeer geraakt is door de gebeurtenissen. Ze voelde zich een tijd lang belemmerd in haar werk. Oud-AFM-topman Hogevorst, die ook minister van Financiën is geweest... is somber over de eurocrisis. Tegen de Commissie De Wit zei hij... dat de problemen nu misschien wel onbeheersbaar zijn geworden. Volgens Hogevorst staan nog steeds veel staatsobligaties... voor een te hoge waarde in de boeken van banken. Hij vindt de huidige situatie rampzalig. Hij had niet meer voor mogelijk gehouden... dat in de Europese Monetaire Unie nog overheden failliet kunnen gaan. Het vliegtuig met Orca Morgan is geland op Tenerife. Het dier werd vanochtend met een hangmat uit haar bassin in Harderwijk gehaald... en in een vrachtwagen met water naar Schiphol gebracht. Anderhalf jaar geleden werd de walvis verzwakt gevonden in de Waddenzee. Actiegroepen wilden dat ze weer zou worden vrijgelaten... maar van de rechter mocht Morgan naar het zeedierenpark van Tenerife. En Rotterdam wil zich kandidaat stellen voor de Jeugd-Olympische Spelen van 2018 of 2022. Het evenement past goed bij de stad, vindt het college. De Jeugd-Olympische Spelen zijn voor sporters van 15 tot 18 jaar. En de eerste wintereditie is over twee maanden in Innsbruck. Twee vanavond raakt het bewolkt en gaat het licht regenen. De wind trekt daarbij aan en er kunnen windstoten voorkomen. Later in de nacht wordt het droog en klaart het op. En morgen is het wisselend bewolkt en blijft het zo goed als droog. Het wordt dan een graad of negen. Vanaf donderdag regelmatig regen en veel wind. AMB Verkeersinformatie. Veel vertraging ten oosten van Amsterdam op de A1 naar Amersfoort... na een ongeluk bij knop het Muidenberg... Of eigenlijk twee ongelukken. Drie rijstroken zijn daar nu dicht... en het gaat volgens Rijksvaatstad nog wel een uur duren. Verderop op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn gebeurde ook een ongeluk. Daar is de weg weer vrij. Tussen Kootwijk en Apeldoorn-Zuid nog wel 9 kilometer file. Toch is het een vrij gemiddelde avondspits met nu 50 files, 220 kilometer. Op de A4 is het wel wat drukker vandaag. Vooral vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Hoogmaade, 9 kilometer...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 Je vermogen verzilveren. Wat zeg jij dan? Amsterdamgold.com. Bescherm je vermogen. Vanavond bij BNN op 3. Je zal het maar zijn. Nicky is seksverslaafd. En hoe gek dat voor sommige ook mag klinken, daar wil ze heel graag vanaf. Ik hier heel erg opgebroken. Ik begin beginnen met trillen te trillen. Gewoon. Bibi moet shoppen. En daardoor heeft ze nu al een gigantische schuld. Je zal het maar zijn. Vanavond om half negen bij BNN op 3.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 Peter, houdt u uw aandacht op de weg en onthoudt u alleen alertopweg.nl. Voor als u achter uw computer zit en niet meer achter het stuur. Alertopweg.nl, een initiatief van Volkswagen. Het NOS Radio in Journal. Lucella Carasso. Acht minuten over zes, goedenavond. Er is meer, meer, meer, meer geld nodig voor het Europees Noodfonds. Dat stelt minister De Jager van Financiën. Want het Europees Noodfonds blijkt te zwak om de eurocrisis te beteugelen. Op de vorige top van regeringsleiders werd nog afgesproken het fonds te vervijfvoudigen. Maar dat blijkt nu onmogelijk te zijn. Minister De Jager geeft toe dat extra geld nodig is. Nederland wil de garanties wel verhogen, maar andere landen die weigeren dat. De minister. Nou, de situatie is zeker urgent. Dat is ook reden dat wij nu hier bij elkaar komen natuurlijk. In, in, in, in, in, in, in, in ieder geval in de wetenschap. En ik hoop ook dat alle collega's, alle ministers van Financiën... die hier vandaag zijn, tussen de oren hebben dat het echt urgent is... en dat ja, het gevoel van urgentie ook bij iedereen aanwezig is. Maar is een beetje noodfonds nog wel genoeg? Moet je niet denken aan veel grotere maatregelen? Moet de Europese Centrale Bank niet ingrijpen om de euro overeind te houden? Nou, daar heb ik natuurlijk met mijn collega's vrijdag ook over gesproken... van Duitsland en Finland. En wij hebben toen met z'n drieën gezegd... wij voorzien een grotere rol van het IMF. Het IMF, en dan moeten we samen met z'n allen ook vanuit Europa... bereid zijn om meer geld te krijgen lenen, maar ook landen buiten Europa, zoals de Verenigde Staten, China, Rusland, Brazilië. Want het is voor ons allen van groot belang dat deze crisis wordt opgelost. U wijst dus naar het IMF, dus u gaat niet zelf maatregelen nemen, niet zelf als Europa die euro overeind houden? Zeker, want we hebben dat noodfonds, zelf als Europa hebben we dat noodfonds. En Nederland heeft ook de bereidheid zelfs uitgesproken om als het nodig is dat noodfonds nog verder op te hogen. U wilt extra geld erin stoppen? Ja, maar dat zijn andere landen die dat blokkeren. Dus dat, die route en al die andere landen zeggen ook... we hebben dat geld eigenlijk niet meer, want als we dat doen... Ja, dan dreigen we zelf misschien wel om te vallen. Dan de eurobonds maar. Dan het IMF, want niet die eurobonds. En over die ECB kan ik niet zeggen, want die is onafhankelijk. Dus dan is het de IMF. Dat is dan de route die wij als Nederland voorstaan. En het IMF kan als we met z'n allen de schouders eronder zetten... genoeg geld ophalen om geloofwaardig op te treden. Het IMF heeft al heel erg veel ervaring. Ik was destijds de eerste die ook het IMF erbij heeft gehaald... en ik wil nu graag een grotere rol voor het IMF. Hoe lang kunt u nog nee blijven zeggen tegen eurobonds... en tegen de Europese Centrale Bank? Als ze straks echt in elkaar stort, zult u wel wat moeten. Ja, De Europese Centrale Bank is onafhankelijk, dus daar kan ik niks over zeggen. En die, die, die, die We kunnen nemen... wel veel doen. Ze nemen ook hun verantwoordelijkheid... maar daar, daar kan ik gewoon in het openbaar natuurlijk niks over zeggen. Eurobonds sluit ik op, op, op, op termijn zeker niet uit... Alleen, het is geen oplossing voor die crisis van nu. Als je nu zomaar eurobonds zou invoeren, dan zou het eerder juist weer leiden tot ja, minder bezuinig, bezuinigingsbereidheid en minder hervormingsbereidheid in Italië, in Griekenland, in uh, Spanje. We hebben juist gezien dat de financiële markten die landen nu heeft gedwongen om te hervormen. En die prikkel moet er echt overeind blijven staan. Want is minister de Jager vanuit Brussel. Hij overlegt daar met zijn collega's en Chris Ostendorf sprak met hem. Uit-president Laurent Bakbo van Ivoorkust... wordt overgebracht naar het internationaal strafhof in Den Haag. Tenminste, dat zegt een van zijn advocaten. Het strafhof heeft het bericht nog niet bevestigd. Bakbo werd in april gearresteerd in Ivoorkust. Hij had geweigerd zijn presidentschap op te geven... nadat hij de verkiezingen had verloren. Dat leidde tot een burgeroorlog. Pauline Baks zat daar toen, zit daar nu ook. Pauline, wat weet jij van deze berichten? Ja, nou dat bericht dat klopt. Bakbo wordt, uh, is aangeklaagd door het internationale strafhof. Zijn advocaat zegt dat hij uh, waarschijnlijk morgen al kan worden overgebracht. Maar de regering hier wil daar nog niet over zeggen. Want het is nog heel vers nieuws. En lag het in de lijn der verwachtingen dat hij door het strafhof wordt berecht... en niet in Ivoorkust zelf? Ja, nou, het is duidelijk dat de nieuwe regering een beetje in zijn maag zit met Bakbo. Hij is hier ook aangeklaagd wegens economische misdaden... Maar uh, men heeft niet zoveel zin om hem hier te berechten. Te berechten. Je viel even weg. Ben je er nog, Pauline? Ja, ik ben er nog. Ja, dus ze hebben niet zoveel zin om hem, om hem daar te berechten. En waarom is dat? Omdat het het land uh, instabiel zou kunnen maken. En uh, ik denk dat ze het uh, prettig vinden als hij in het buitenland wordt berecht. Dan zijn ze van het probleem enigszins af. Want waar zit hij nu eigenlijk? Hij zit nu uh, heel rustig in een villa in het uiterste noorden van het land... op 600 kilometer van uh, de grote stad... En hij houdt zich heel rustig en het gaat ook goed met hem. Uh, dus het is ook wel een beetje verbazend dat dat nieuws nou uh, zomaar naar ineens komt. Ja, en is het verder in het land ook rustig? Nou ja, het nieuws is nog maar net binnen, dus uh, moeten we moeten wel even de reacties afwachten. Maar op internet zijn al heel heftige discussies gaande. Ja, nee, maar ik bedoel eigenlijk ook onder uh, president Ouattara. want we hebben eigenlijk sindsdien niks meer gehoord over Ivorcus. Is de rust weer gekeerd? Ja, er is veel misdaad. Gewapende overvallen, dat soort dingen. Maar dat, zijn geen politie, dat is geen politieke misdaad. Dus op regeringsniveau gaat het redelijk goed. En economisch zit Ivo e Kust ook alweer in de lift. Pauline Baks, vers nieuws dus over Bakbo. Je houdt dat voor ons verder bij. Dank in ieder geval voor dit moment. Dan een uh, boekenveiling voor het behoud van een boekenmuseum. Vandaag is die begonnen in veilinghuis Bub Kuiper in Haarlem. Het is een van de manieren waarop het Haagse Museum Meermanno de bezuinigingen te lijf gaat. Vrienden en relaties is gevraagd boeken aan te bieden voor de benefiet. Jeroen Willaert is daarbij en hij praat erover met conservator Ricky Tax. Niemand voor 100. 610, lacum literaire, 50 euro. De kasten in de bovenzaal in Haarlem staan vol met oude banden. Het zaaltje is nog half gevuld en het gaat snel met de veiling, Ricky Tax. Ja, dat klopt. Ik geloof zo'n 100 nummers per half uur worden geveild. 611, roops Ramiro, daarvoor is 120 euro bij mij geboden. Wie meer dan 120? Vrijdag komt Escher onder de hamer. Een uh, bijzonder exemplaar. Vertel eens. Het is een, uh, een uh, boek dat Escher geïllustreerd heeft in de jaren 30. En het is uitgegeven in uh, 300 exemplaren. En het komt wel eens op een veiling, maar... Niet heel regelmatig. Een stuk vol met zijn geometrische tekeningen? Nou, het is meer figuratief uh, werk. Uh, dus het is niet de escher die uh, in eerste instantie in je hoofd hebt zitten. met al die mathematische uh, tekeningen en zaken. Maar het is vooral figuratief. Spookachtig verhaal. Hebben dingetje. Bijzonder. En, zeker, zeker, zeker, zeker. En zo is hij ook wel uh, ingeschat uh, hier in het uh, Veilinghuis. Ik geloof dat die het laagste ingezet is op 3000 euro. Twee biedingen, hoog of laag? We hebben een hele diverse en internationaal vermaarde collectie. En ja, ik denk dat we daar heel veel mensen een plezier mee kunnen doen. Aan liefde en nieuwsgierigheid van het publiek geen gebrek. Maar dat moet opboksen tegen deze periode van harde zakelijkheid. En misschien wel hersenloze bezuiniging? Ja, nou, hersenloos. Het was gewoon een beetje uh, een koude douche... die we halverwege dit jaar ineens over ons heen kregen. Toen bleek dat, we, ja, dat de belangrijkste uh, reden voor bezuinigen... Uh, zou zijn uh, het eigen inkomsten. Dat moest 17,5% zijn. Dat dat over 2012 zou gelden, dat wisten we. Daar hadden we ons beleidsplan op, op afgestemd. Maar ineens kregen we halverwege dit jaar te horen dat het over 2010, dus afgelopen jaar, en, en dit jaar zou zijn. Ja, en toen werden we wel door de staatssecretaris en het ministerie voor het blok gezet. Want ineens moesten we nou, vanaf juni 385.000 euro binnen zien te halen. Om in ieder geval aan dat criterium te voldoen. 612 euro, die werd niet zo lang, 300 euro... Voor 300. Dit is dan een van de methodes. Ik heb er even over gebeld met André Swerts. Bekend in het anticariaat in Nederland. En die schat in voor deze hele veiling, dus tot op vrijdag duurt... Mm -hmm. dat het komt tot een totaalbedrag van 30.000 euro. Waarmee jullie in ieder geval voor dit jaar bemoedigend gered zouden zijn. Ja, dat klopt. Dat klopt. Als we die 30.000 euro inderdaad binnenhalen... Dan hebben we nou, dat gemiddelde percentage van 17,5% binnengehaald. En ja, het blijkt zo succesvol dat we dit vaker gaan doen. We hebben twee belangrijke acties. Boekzoekvrouw, een boek een boekadoptieprogramma. Het blijkt ook heel succesvol te zijn deze veiling is ook succesvol, kunnen we eigenlijk nu al zeggen, wat het ingeschatte bedrag betreft. We krijgen nog steeds inzendingen binnen en Bub Kuyper heeft ons toegezegd dat ze dat volgend jaar met veel plezier weer gaan doen. Het geld komt niet uit Den Haag, maar het is er wel. Ja, ja, dat, dat, dat klopt. Um, en je moet je best doen om dat, om dat geld uh, te vinden, ook uit, uit, uit particuliere bronnen. Blijkt merken we nu dat we een, een goede achterban hebben en uh, dat we daar uh, op kunnen bouwen. 110 hier bij mij gewonnen. Niemand meer onder 110. Niemand meer. Niemand. Tot zover de veiling dus voor meer manno. Jeroen Willaert maakte dit verslag. Het downloadverbod in Nederland gaat er niet komen. Straks meer. Verkeersinformatie René Pazet houdt dat vanavond voor u bij. Veel vertraging aan de oostkant van Amsterdam op de A1... na een ongeluk bij Knoop het Muidenberg. Twee rijstroken zijn daar dicht. Er zaten 7 kilometer file. Volgens de politie gaat het nog wel eventjes duren... voordat de weg weer helemaal vrij is. Het is ook te merken op de Gaasperdammerweg, de A9 vanuit Amstelveen. Want er zaten voor knopen Diemen vier kilometer. Elders op die A1 zaten ze ook op elkaar. Nou, de weg is wel weer vrij vanaf Amersfoort naar Apeldoorn. Maar er zaten nog wel file tussen Kootwijk en de afrit Hoenderloo 7 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carasso. Er moet iets gedaan worden aan de ganzen bij Schiphol. Het worden er steeds meer en ze brengen het vliegverkeer daarom steeds vaker in gevaar. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid heeft een aantal voorstellen gedaan, zoals een radar installeren om die vogels goed te zien, het gebied onaantrekkelijk maken voor de ganzen en de populatie terugdringen. Het kabinet is probleemeigenaar, zo stelt de raad. Nou, Dat is ook dus staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu. Goedenavond. Goedenavond. Ja, de aanleiding voor het rapport van de Raad is de noodlanding van een toestel van Royal Air Maroc vorig jaar. Zijn er ja. onlangs nog meer incidenten geweest? Jazeker. Uh, incidenten zijn er regelmatig, maar de meest recente zijn uh, vorige week geweest. Waarbij twee toestellen van, uh, ik dacht EasyJet en van uh, Delta Airlines, uh, of versneld uh, terug moesten keren naar, uh, naar, uh, naar Schiphol, dan wel. Uh, de landing op een andere manier uh, moesten uitvoeren. Kortom, ja, er zijn ook heel recent nog voorbeelden van uh, ganzen in motoren. En we weten allemaal wat het risico daarvan is. Uh, namelijk als een gans in een uh, straalmotor komt... dan, dan kan dat enorm, uh, enorm, een enorme impact hebben. En ja, dat moet je eigenlijk niet willen. Nou, nu zijn er 15 mensen dag en nacht in, in teams bezig om hier iets aan te doen. Dat is niet genoeg, zegt de Raad. Wat, wat gaat u eraan doen? Nou ja, er is inderdaad al heel veel gedaan. U gaat het ook al aan. We hebben met behulp van uh, geluid geprobeerd dus de ganzen te verjagen. We hebben uh, tienduizenden eieren geschud, zodat uh, dat er geen uh, jonge ganzen uit de eieren komen. Uh, er wordt gejaagd en de boeren die hebben het land omgeploegd om te voorkomen dat ganzen uh, worden aangetrokken door de restanten van het gewas. Uh, ja, het helpt allemaal uh, niet al veel te weinig. En dat betekent dus dat je uh, eigenlijk nou nog veel uh, zwaardere maatregelen moet grijpen om uh, de ganzenoverlast te bestrijden. En een van de weinige opties die overblijft is naast de jacht het vangen van de ganzen... en vervolgens het uh, doden van de ganzen door middel van uh, het gebruik van gas. En is dat dan de meest humane manier om dat te doen, vergassen? gassen? de meest humane de meest manier, de meeste dierenwelzijnsvriendelijke manier lijkt het uh, vergassen van ganzen, omdat daarmee uh, de periode tussen het toedienen van het gas en het moment van uh, uh, doodgaan van het uh, van het beest. Het kortst is, dus het leiden wat tot een minimum beperkt. En dat is eigenlijk wat de afgelopen uh, maanden ook uh, de inzet is geweest van het, van het, uh, van het, van het, onderzoek. Van ja, kijk wat het, wat het beste is. Maar ja, het is ook een uh, politiek uh, beladen onderwerp, omdat niet iedereen vindt dat je het op deze manier zou moeten doen. Maar ik denk dat uh, de veiligheid van de van de uh, passagiers in de vliegtuigen en de bemanning uh, aan de ene kant, en de veiligheid van de mensen die onder uh, de routes wonen dat die met, met, met grote afstanden het belangrijkste is. Ja, nu zegt de vogelbescherming, je, je kan ze wel vergassen... maar het maakt niet zoveel uit, uh, want die populatie die groeit toch wel weer aan. Je kan je echt beter richten op riet weghalen uit de wateren... waardoor het minder aantrekkelijk is voor ze... en, en zo'n radar installeren, zodat je ze goed kan zien. Ja, maar dat, dat, dat, dat werkt dus niet. Uh, de, de, is waar, maar er dat, is uh, nog geen radar, hè? dus dat weet je nog yeah, niet. Nee, we hebben, we hebben al heel veel experimenten gehad ook met, met de radar. Uh, maar kijk, als je ziet waar uh, elders in het land ook uh, gewerkt wordt... met het, uh, het, het weglokken van ganzen. Dat, dat gebeurt op heel veel terreinen, overigens in Nederland. Uh, de, de, de explosieve groei van, de, van, de, van het aantal ganzen is zodanig... dat je gewoon moet ingrijpen. Je, het is een illusie om te denken dat als je niks doet... Dat de toename zal worden gestopt. Er is geen natuurlijke vijand van de gans. En dat is een van de grote problemen. Ja, en eh, behalve riet en eh, gras. is er natuurlijk ook heel veel andere lekkers te vinden voor een gans. Plus dat eh, Schiphol natuurlijk een eh, omgeving bij uitstek is waar veel water ook aanwezig is. En dat is iets wat de gans ook aantrekt. Goed, u maakt uw keus. Daar zullen ongetwijfeld nog behoorlijk veel kamerdebatten over komen. Ik dank u wel eh, voor dat u ons te woord wilde staan, meneer Atsma staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. Dan de auteursrechten. Om die te beschermen wil staatssecretaris Teven van Veiligheid en Justitie... een verbod op het downloaden van films en muziek. Daar wordt morgen ook over gedebatteerd in de Tweede Kamer. Nu al blijkt dat een meerderheid van PvdA, D66, SP, GroenLinks en PVV tegen is. Louis Bontes is Kamerlid voor de PVV. Goedenavond. Goedenavond. Ja, wat heeft u uh, tegen dit downloadverbod? Ja, het downloadverbod. Uh, internet is een groot goed. Het is inmiddels een, een soort grondrecht geworden. Mensen zijn gewend uh, daar vrij gebruik van te maken, vrij informatie te verkrijgen. En een, een downloadverbod wordt niet als iets misdadigs gezien. Iedereen vindt dat, uh, ja, vindt dat uh, normaal. Het is normaal om, uh, om te downloaden van internet. Dus ja, dat mag je niet criminaliseren. En wat moet je dan doen om die auteursrechten te beschermen? Want dat is het probleem waar TV iets aan wil doen. Kijk, het is zo dat er is nu op dit moment ontzettend uh, weinig aanbod van legaal uh, materiaal. Je hebt nu uh, iTunes en uh, Spotify. Maar dat zijn er maar twee. En dat aantal kan toenemen. Als je de prijs uh, uh, laag houdt, er is concurrentie. Uh, het is uh, gebruiksvriendelijk, het is snel er, je haalt geen virussen binnen. Dan willen mensen er best voor betalen. Dat, dat geven onderzoeken, geven dat ook aan. Mensen zijn best bereid een beperkt bedrag te betalen voor, uh, voor die dienstverlening. En als je dat uh, goed op orde hebt dat je het aantrekkelijk maakt voor die markt... dan zul je zien dat het illegaal uh, downloaden afneemt. Ja, en als u tegen bent, um, en al die andere partijen ook... dan komt het er niet, denk ik, hè? Nee, dan komt het er niet. Dat, uh, dat lijkt me helder. Gut, nou, morgen is er een uh, debat. Dank dat u ons uh, dit wilde vertellen. Graag gedaan, hoor. Louis Bontes, Kamerlid Dag. voor de PVV. Want wij gaan ook nog naar Amerika op het uh, einde van deze uitzending. In Los Angeles wordt op dit moment uitspraak gedaan in de zaak tegen Conrad Murray. Dat is de arts van Michael Jackson. Die werd een paar weken geleden schuldig bevonden aan de dood van Jackson. Vanmiddag wordt de strafmaat bepaald. Vanmiddag in Amerika. Wessel de Jong die volgt dat. Wessel, um, hoe staat het er nu voor? Waar zijn ze nu? Het is nu net begonnen hier in Los Angeles... 9 uur vanochtend uh, lokale tijd in Los Angeles is het uh, begonnen. Verschillende partijen zijn nu aan het beargumenteren wat voor straf Murray zou moeten krijgen. Nou, hij kan maximaal 4 jaar gevangenis kan krijgen. Nou, de aanklager en de familie van Michael Jackson vinden natuurlijk dat hij de maximale straf moet krijgen. Ze vinden dat hij de, de, de, de patiënt artsrelatie dat hij die heeft geschonden. Dat, ze Russisch, dat, dat uh, Murray, dat hij Russisch roulette heeft gespeeld met de gezondheid van Michael Jackson. Door hem een heel zwaar slaapmiddel toe te ze dienen uh, een heel zwaar middel hè, waarmee operaties worden uitgevoerd, een verdovend middel. Nou, daaraan is hij uiteindelijk overleden. Nou, de verdediging vindt natuurlijk uh, zijn reputatie is al zo geschonden. Hij zal nooit meer arts kunnen zijn. Dus uh, ze vinden een, een, zij pleit natuurlijk uiteraard voor een minimale straf. En mag je vandaag zelf ook nog iets zeggen of, of alleen zijn verdediging? Hij mag wel iets zeggen, maar zojuist is duidelijk geworden dat hij, uh, dat hij gaat zwijgen, dat hij, uh, dat hij niks zal zeggen. Maar de, de, als ik analisten hier mag geloven, zal de uitslag al vaststaan. Hij zal uh, waarschijnlijk de maximale straf zal die krijgen, die vier jaar. Echter, de, de, de gevangenissen in Californië zijn zwaar overbevolkt, dus het zal gereduceerd worden tot uh, twee jaar uh, straf. En waarschijnlijk daarvan, uh, dat wordt waarschijnlijk weer omgezet in huisarrest met een, uh, met een enkelband, twee jaar enkelband met huisarrest... Dus voor deze dokter Murray. Ja, dat is de verwachting dat er vandaag uitkomt. Als, als dat zo is, hè, is de zaak dan uh, echt afgesloten? De zaak van de dood van Michael Jackson? In principe wil de familie van Michael Jackson wil nog geld zien. Hè? Michael Jackson zou, als hij niet was, als hij niet was gestorven, zou hij een grote tournee zijn gaan maken. De That's It Tour. Uh, de This Is It Tour. Nou, die is niet doorgegaan en de familie zegt dat ze daardoor zo'n beetje 100 miljoen dollar mislopen aan inkomsten. Die zullen ze proberen te verhalen op, op Dr. Murray. Uh, nou. Hoogst onwaarschijnlijk dat de rechter, hij mag dat wel doen overigens vandaag de rechter, dat hij daar nu al wat over gaat zeggen. Dat zal hij niet doen, daar kan nog een volgende zaak over komen. Maar het heeft weinig zin om dat aan dokter Murray te gaan vragen. Die is al absoluut failliet, dus die zal zich failliet laten verklaren. Dus kleine kans dat de familie Jackson hier nog heel veel geld uit zal weten te slepen. Wessel de Jong was dat. Morgenochtend in het Radio 1 Journaal wordt dit vervolgd. Dit was het voor nu, zometeen Avondspits van WNL met Goedenavond Joost Deertmans. Dan, Dank je wel, Een hele goede avond uh, terug vanuit hier, vanuit Avondspits van WNL. Wij gaan praten over de nationale politie, het Nationaal Politiekorps. Dat is wat Ivo Opstelte er uh, doorheen wilde drukken voor 1 januari. Dat gaat hem niet lukken, maar ik ben het van harte met zijn streven eens. Uh, de politieorganisatie in Nederland is niet efficiënt. Opstelte zegt, ik ga 200 tot 400 miljoen besparen door alles bij elkaar te harken. Eén centrale organisatie. Weg met de eilandencultuur. Hè, criminelen houden zich ook niet echt aan regiogrenzen. Kun je zeggen, dus waarom doet de politie dat wel. Meer samenwerking, dus ik zeg, een nationaal politiekorps, ja, dat is echt een zegen voor de veiligheid in Nederland. U kunt uh, mij daarover bellen. Uh, 0800 1121 is het telefoonnummer van Avondspits. Wij beginnen zo direct uh, na half zeven met een nieuwe aflevering van Avondspits op deze mooie dinsdagavond. 0800 1121 kan ook worden getwitterd al. Uh, hashtag Eerdmans, hashtag uh, Avondspits. U komt binnen en ik lees de tweets live voor. We gaan elkaar spreken in Avondspits. Het debat, debat gaat starten na half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 Daarom dus, het is time to yacht. Kijk op yacht.nl. Radio 1. Het NOS-journaal. De Tweede Kamer ziet niets in een verbod op het illegaal downloaden van films en muziek. Staatssecretaris Steven wil websites aanpakken die verdienen met illegale downloads. Maar een kamermeerderheid, van in elk geval de PVV en de linkse oppositie... is bang dat ook de doorsnee-internetter daarvan de dupe wordt. In de Iraanse hoofdstad Teheran... hebben studenten voor de tweede keer de Britse ambassade bestormd... meldt het Iraanse persbureau Vars. De studenten vinden dat de Britse ambassade dicht moet... zijn woedend over de sancties die Groot-Brittannië tegen Iran heeft afgekondigd. De AVRO, RTV Noord-Holland en het Parool... willen samen de Amsterdamse tv-zender AT5 overnemen. De overname moet op 1 juli rond zijn... AT-5 zal dan in afgeslankte vorm verder gaan. Voor 30 van de 50 medewerkers is geen plaats meer. En het vliegtuig met Orca Morgan is geland op Tenerife. Die werd vanochtend vanuit het Dolfinarium in Harderwijk in een vrachtwagen met water naar Schiphol gebracht. De Orca werd anderhalf jaar geleden verzwakt gevonden in de Waddenzee. Actiegroepen wilden dat ze weer zou worden vrijgelaten. En tot zover de hoofdpunten. Het weer. Hier is Willemijn Hubert. De komende uren trekt de bewolking over het land met af en toe wat regen. Maar vanuit het westen klaart het in de loop van de nacht op... en dan gaat het ook flink afkoelen. Het wordt 3 graden in het binnenland en 6 aan zee. En morgen schijnt de zon, afgewisseld door wat bewolking. Het blijft ook zo goed als droog en het wordt zo'n 8 tot 10 graden. De zuidwestelijke wind is matig boven land, vrij krachtig aan zee en later krachtig. En de dagen erna verlopen bewolkt en met regelmatig buien of regen. Soms staat er ook veel wind, maar wel blijft het voorlopig zacht. Het aantal files neemt nu snel af. Het zijn er nog 30 en ze staan hoofdzakelijk, hoofdzakelijk in de Randstad. Bij Amsterdam nog behoorlijk wat vertraging aan de oostkant van de stad. Op de A1 naar Amersfoort na een ongeluk. De weg is wel vrij, maar bij Muiden staat 5 kilometer. En ook de Gasperdammerweg, de A9, staat nog aardig vast voor Diemen. Op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn na een ongeluk tussen Stroe en de Alfred Hoenderloo 5 kilometer. Maar ook daar is alles opgeruimd. De A4 Amsterdam-Den Haag, daar is het deze week wat drukker dan, op, uh, dan anders. Dat heeft te maken met de nieuwe verkeerssituatie. Bij Hoogmaden staat nu 5 kilometer file. Ten slotte Zeeland, de N62 borstelen richting Gent. Daar is vertraging bij de Westerschelde tunnel. Er zal een vrachtwagen stil en daarom 2 kilometer file. Dit is radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eertmans. Een nationaal politiekorps is een zegen. Goedenavond, dit is Avondspits van WNL. Tot 7 uur en ander geluid op de radio. Bel WNL 0800 1121. Er wordt wel eens gezegd dat Ivo Opstelten meer een doener dan een denker is. In zijn concept van een nationale politie komen die twee mooi bij elkaar. Nederland is te klein voor een sublokale politie. Stel je voor dat New York City met zijn kleine 10 miljoen inwoners... net zoveel politiebaasen zou hebben als Nederland. Dus ruim 400 burgemeesters en 25 korstbeheerders... die allemaal baasje zijn over de politie. Ik denk niet dat Giuliani en zijn opvolger de stad... op die manier zo veilig hadden kunnen maken als New York momenteel is. Niet alleen zijn er te veel kapiteins op het schip bij de Nederlandse politie, het is er ook van de zotte dat we per korps auto's en computers gaan inkopen. Laat dat gewoon efficiënt, centraal gebeuren. Het is een gouden regel: hoe meer versnippering, hoe meer bureaucratie. En daarom is de Nationale Politie, wat mij betreft, een zegen. WNL 0800 1121. Luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Avondspits van WNL. We laten u even meeluisteren naar de wekelijkse persconferentie... na afloop van de ministerraad. En toen sprak, dat is al een tijdje terug... dat was uh, bij, uh, in het begin van de vorming uh, de eerste gedachte zeg maar, over de nationale politie. Toen minister-president Rutte sprak over die nationale politie. Laten we even luisteren. Het doel is meer slagkracht bij de aanpak van criminaliteit. Meer blauw op straat, minder gedoe, minder bestuurlijk gedoe. Niet meer die 26... Uh, Politiekorpsen die we op dit moment hebben, maar één organisatie. Dat was inderdaad minister-president Mark Rutte. En ik ben het met het kabinet volledig eens dat een nationaal politiekorps beter is dan de versnippering zoals we die nu kennen. De eilandencultuur, u weet het wel. En Jacques Bral, uh, zeg ik graag na, die zei: de misdaad is al georganiseerd. Nu de politie nog. Kijk, dat zijn de woorden die ik uh, wilde gebruiken. 081121. of je het met me eens bent dat een nationaal politiekorps een zegen is. Remco, uh, die twittert aan avondspits, nu de overige bijzondere opsporingsdiensten bijvoegen. En het is helemaal perfect. Niek Tilkes uh, zegt terug naar de Rijkspolitie en de gemeentepolitie. Dat lijkt haar het beste. My life, die zegt Eerdmans, bent helemaal met je eens. Ik wil het systeembeheer wel doen. Uh, hartstikke goed. We luisteren meteen even naar een eerste beller. Jan Jansen, Dedemsvaart. Hangt er helaas niet meer bij. We praten dan als eerste met Klaas Wilting. Ook niet de minste. Hij, u kent hem nog. Oud voorlichter van de politie Amsterdam. Hij kreeg landelijke bekendheid met zaken als de ontvoering van Alfred Heineken. En dienstchauffeur Abdoder in 1983. Hij was ook vaak op televisie te zien. Klaas Wilting, een hele goede avond. Goedenavond. Meneer Wilting, u bent tegen... Wat ik, zo zeggen, ik zit er een beetje dubbel in. Ik ben ervoor dat er bepaalde zaken landelijk worden geregeld. Want u gaf het zelf al even aan. Het is natuurlijk van de gekke dat elk korps zijn eigen politieauto heeft. Ja. En als we even gaan kijken naar de ICT, dat is natuurlijk een ramp geweest in Nederland. Dat zijn zaken die je heel gemakkelijk landelijk kunt regelen. Dat moeten de korpsen maar afstaan. Maar daarnaast ben ik er wel op tegen. Want ik denk dat de regiokorpsen zoals ze er nu zijn, Bello werken... Alleen, je zou een iets andere indeling kunnen maken. Als ik even kijk naar uh, Flevoland, waar ik zelf woon, is natuurlijk erg klein. Daar kan je in verstreek en Utrecht kan daar best bij. Ja. Dus zou je een andere indeling kunnen, uh, kunnen krijgen. Maar dat doen ze maar, eigenlijk wel, want in feite komen er tien eenheden, geloof ik, hè, uit, uiteindelijk onder die nationale politie te hangen. Ja, ja maar goed, Waar ik zelf een klein beetje bang voor ben, is toch dat er veel te veel regie komt vanuit Den Haag... En op het moment dat de Den Haag zich ergens mee bemoeit, wil niet altijd zeggen dat het beter wordt. Vaak wordt het dan eerder, eerder slechter. Hmm. En als ik even kijk naar het korps waar ik zelf voor voortkom, de korps Amsterdam, Amsterdam, ja. wat een vrij groot korps is. Ik denk dat het korps heel erg goed georganiseerd is. Maar ook super eigenwijs is, hè? Daar staat nee. Amsterdam ook bekend om. Ja, goed, ze zijn inderdaad mogen ze eigenwijs zijn, maar dat mag ook als je de zaken goed regelt. Ja. En ik denk ook dat de aanpak van de criminaliteit... En met name de vormen van de zware criminaliteit die komen meestal voort ja. vanuit de buurten en vanuit de wijken. En dat betekent dat je dan ook buurtgericht en wijkgerichte zaak moet aanpakken. En ik ben bang. Dat dat, dat verloren gaat. Dat de buurt- en wijkgerichte aanpak uh, ondergesneeuwd gaat maar worden. Maar even naar, nemen we u mee terug naar begin jaren negentig... die IRT-affaire, die ontstond, dacht ik, uit de, de, de korpsen uh, Utrecht-Amsterdam... was geloof ik het, zeg maar, het broeinest. Daar ja, weet u alles van. Daar weet u alles van. Ik zat er ja. overigens ook uh, middenin. Uh, maar dan van de andere kant. Maar dat is toch een gegeven dat er inderdaad allerlei opsporingsmethoden... toen werden gebruikt door korpsen, door, waar mij niemand iets van wist. Er was geen enkele regie op. Het kon maar gebeuren. Nee. Ja, maar het, het gekke is dat men altijd denkt dat je met een reorganisatie dan de zaken uh, oplost. Je ziet in bedrijven ook, reorganisaties maken niet altijd beter. Dan moet je gewoon zorgen dat zaken aangepakt worden. Dus het betekent, als je ja. kijkt even naar die IET-affaire, die is ook aangepast. Er is er een parlementair onderzoek gekomen, ja. waaruit duidelijk naar voren kwam dat dingen fout waren gegaan. Dat is iets anders, dan moet je dingen aanpakken. Nee, uh, dus, ja. En dan moet je niet gaan zeggen met een reorganisatie los ik erop. Mm. Een tweede probleem wat ik zie voor de nabije toekomst... want ik heb zelf twee reorganisaties meegemaakt ook bij het Amsterdamse Korps... De, wat ik voor de toekomst zie, zeker de nabije toekomst, is dat een, een reorganisatie kan een hele poos behoorlijk verlammend werken. Ja, dus in nou, plaats van dat wij nu bezig zijn met het aanpakken van de criminaliteit en stevig aanpakken van de criminaliteit, zou het wel eens een poosje op zijn rug ko kunnen komen. Nou, terug. dat hoopt natuurlijk niemand, maar als je nu kijkt naar de bedroevende, bijvoorbeeld de pakkans van 17%, dan zeg ik politie, sorry, maar je doet het onder de maat, daar moet, daar moet meer regie op komen. Nee, dan moet je niet de politie... Dan moet u niet de politie op nee. aanspreken, dan moet u de politiek op aanspreken. Want ja, die doet er ook wat aan de pak nu. Want dat ons vergrootje door ervoor te zorgen dat er meer politiemensen op straat zijn. Dat willen we allemaal. Maar weet u nog de armen van minister Dijkstal? Dat weet ik nog zo goed dat hij met zijn armen stond te zwaaien als weer een zijn korpschef in, in, in opspraak was. En dan zei hij, ja, ik kan er niks aan doen. De korpsbeheerder, die gaat erover. Dat is de burgemeester. En ik doe er niks aan. Dus de minister staat altijd met zijn armen omhoog. Dat is feitelijk wat nu verandert. En ik denk ten goede... Nou ja, laten we hopen dat het een, een goede is. Ik zie het nog niet helemaal zitten. Wel dat bepaalde dingen, dat zeg maar het beheer, toch veel beter landelijk wordt aangepakt. Maar op dit moment hebben we toch ook wel een landelijke recherche. Op dit moment hebben we ook al een korps landelijke politiediensten. Dat klopt. Dus heel veel zaken worden overkoepelend op een hoger niveau aangepakt. Maar laat die korpsen alsjeblieft werken zoals ze nu werken. En haal alleen het beheer voor een deel weg. U zegt het duidelijk. Klaas Wilting hoort u, oud voorlichter van de politie Amsterdam. Wordt getwitterd. Tim, zegt de afstand tussen de politie en de burger, zal hierdoor verder afnemen. Eerd het betreft dus niet alleen voordelen. En onze vaste Twitteraar, ook Alfred Kool, zegt Eerdmans... nationale politie uitstekend, maar pas wel op voor bureaucratie. Daar zouden we inderdaad voor moeten waken. Maar ik denk dat het minder bureaucratie zal opleveren. Dat zegt Peter Lindenburg. Die is daar niet mee eens, want die zegt... Ik ken nog een gouden regel. Eh, schaalvergroting leidt tot kwaliteitsverlies. Nou, die moet je boven je eigen toilet hangen... want daar geloof ik dan niet in. Thijs Glas zegt... Eerdmans, geen vertrouwen dat Den Haag politie goed gaat besturen... decentraal houden. Nog één ding, meneer Wilting. Wat ik nou zo goed Vindt aan de nationale politie, is dat de Tweede Kamer in feite de minister kan aanspreken. Eindelijk hè, wat ik zeg, op het functioneren van de politie. Nu kunnen burgemeesters niet worden aangesproken, want die zijn zoals we weten benoemd en niet gekozen. Dus iedere lokaal zitten we te soebatten van wie, wie moeten we eigenlijk aanspreken. Dan kom je op een, op een regio burgemeester uit, waar je weer geen enkele, als, als raad, gemeenteraad weer geen enkele uh, directe lijn mee hebt. Dus dat probleem wordt veel, het wordt veel democratischer, de politie. Dat, dat is misschien wel zo, maar aan de andere kant uh, is het zo... en ik gaf het net al aan, reorganisatie lost er niet op. Als je daarmee een probleem hebt dat je de burgemeester niet kan aansturen... dan moet je dat oplossen. En men is altijd bezig, vind ik, met andere soorten oplossingen... omdat men gewoon niet weet hoe je die zaken moet aanpakken... ten aanzien van de burgemeester. Los dat dan eens een keer op. Oké, okay, Klaus Wilding, wij worden het niet eens... maar het was een duidelijk en luid uh, geluid wat u liet horen. Dank u zeer voor het bellen. We gaan, we gaan naar de bellers die ons bellen op 0811 21. Ik zeg een nationaal politiekorps is een 7 voor Nederland. Joop van Zanten uit Amersfoort. Goedenavond. goedenavond. Ik ben het niet eens met de stelling. Nee. Uh, waarom niet? Uh, inderdaad, uh, als je kijkt naar uh, wat meneer Wilting al zegt... Uh, hoe groter het wordt... Uh, hoe minder uh, toezicht er is op de, uh, ja, zeg maar de mijnstad Amersfoort... Uh, als het allemaal vanuit Den Haag geregeld moet worden, geloof ik niet dat het, uh, dat het beter gaat worden. Maar een crimineel trekt zich daar toch helemaal niks van aan dat, dat in de ene in een, in een, in een regio het zo georganiseerd is en in de andere regio zus. Dat geeft allemaal communicatieproblemen. Ze kunnen amper met elkaar communiceren via de talkie-talkie, via de, via de zeg maar. Dat, zelfs dat is, het, is, is nog steeds een probleem. Maar de burger wel. Zodra een burger ziet dat het een nationale politie wordt, heeft hij helemaal geen binding meer met de... Politieagent. Nee, politie... ja, maar dat blijft hè. We blijven de wijkagenten zien, voor de duidelijkheid, de, de nationale politie betekent ja, niet allemaal nationale agenten in Den Haag. Ja, dat, dat, dat geloof ik niet. Ik denk dat als je inderdaad vanuit Den Haag of een andere centrale plek alles gaat inkopen, politiewagens, uniformen, pistolen, munitie, weet ik veel wat er allemaal nodig is voor, uh, voor een politieagent. Ik denk dat dat goed is, want dan kun je groot inkopen, dan kun je een beetje korting krijgen. Ja, daar bent u het wel mee eens, maar niet het gezag bedoelt u op straat. Ja. Nee, nee, dat klopt. Okay. Ik heb een tijdje geleden op het journaal gezien dat in Zwolle is er, is er veel inbraak. Nou, mm. daar hebben ze een speciaal team voor opgezet. Ja, sorry jongens, daar is straks geen geld meer voor, want het wordt allemaal, na uh, nationaal wordt het geregeld. Bedankt nou, heel... voor, het, ja, voor het bellen, want er zijn zoveel mensen die willen, willen bellen, dus die, uh, of die willen meepraten. Zoals meneer Arif uit Leiden, goedenavond. Ja, goed, uh, want ik ben uh, met de stelling eens. Ja. Ik, ik vind zelf dat de politie uh, genationaliseerd moet worden heb je veel meer grip over. Mm -hmm. En ik denk dat het uh, uh, democratischer wordt... dan de, de aparte bedrijven die je, die je nu hebt. Ja. Waar veel, waar veel uh, uh, vriendjespolitiek en zeker discriminatie heerst. En ik denk dat democratie... Deze twee zitten zeer eens al bestrijden. Oké, okay, meneer Rief, dank, dank u zeer. Leon van Duren zegt, het is een zinloos idee. Dus die spreekt uh, ons, ons tegen, meneer En Thijs Glas zegt, Eerdmans bent tegen. Geen vertrouwen dat Den Haag politie goed gaat besturen. Decentraal houden, zegt hij. Natuurlijk blijft de politie in uw eigen buurt over gewoon schoon bestaan. Het gaat alleen om de nationale aansturing ervan. Met meer grip, ook vanuit de Tweede Kamer. Ik denk dat het een hele goede zaak is. Leo Donkers zegt oneens, we hebben een, geen homeland security nodig. Waarmee die verwijst naar de Verenigde Staten van Amerika. Als u belt op 0811 21 en u vindt avondspits in gesprek. Dat klopt, het is een drukke avondspits vanavond. Uh, we zitten we zitten vol, we zitten in volle bak. Maar belt u dan gerust over een paar minuten terug. Want er is ruimte voor iedereen, zeg ik altijd. Maar het moet wel om de beurt. Uh, meneer Gerritsen uit Rotterdam. Ja, goedenavond. Hoor bij? Ja, hallo. Ik hoor u zeker. Komt u maar binnen. Nou, ik ben tegen de stelling. Uh, ik ga met meneer Wilting mee. Want uh, ik denk dat het wederom wordt gebruikt als een soort verkapte bezuinigingsmaatregel. Wij gaan regio's op één hoop gooien en daardoor um, een hoop eenheden verkleinen. Wat misschien wel efficiënter is, maar voor de burger niet goed is. Want er komt dus geen meer blauw staan. Nee, maar Ho, het, het levert ons 400 miljoen op, mogelijkerwijs. Of 200, daar zit het tussen. Dat betekent gewoon veel meer echte agenten aanstellen. Dat is wat Ivo opstelte gaat doen en ik geloof hem. Nou, dat vraag ik me af. Want uh, er is een enorme vergrijzing bij de politie. Er is heel veel uitstroom. En ik heb nog niet gezien dat... Dat ook opgevuld met eh, daadwerkelijk met mensen. Met, met Oké, okay, dus u twijfelt, meneer. Oké, okay, dank u zeer. Aan de lijn Bernd Snijders nu. Hij is burgemeester van Haarlem en voorzitter van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. En zo waar is dat een belangrijk instituut wat betreft de invoering van de landelijke politie. Want daar zitten alle burgemeesters en dus ook alle huidige korpsbeheerders uh, in besloten. Meneer Snijders, goedenavond. Goedenavond. Welkom bij avondspits. Uh, ja, ik zeg een Nationaal Politiekorps is goed voor ons allemaal. En wat ja, dan kan je, je kunt dat vanuit verschillende invalshoeken bekijken. Ik, inderdaad dat het zo is dat de politie efficiënter georganiseerd uh, kan worden. Dat betoogt de minister ook. En, ja, daar is niks tegen, want hoe efficiënter, hoe beter. Want hoe meer geld beschikbaar voor veiligheid. Maar het gevaar is wel... Uh, ...dat we, nou ja, dat we de, de mogelijkheid om maatwerk te leveren op, uh, op het niveau van de steden en dorpen, dat we die een beetje kwijtraken. Waar, uh, ja. ja. Waar bent u bang voor we hebben dan? Nu natuurlijk de, nou ja, kijk, we hebben nu de regionale, regionale politiekorpsen en uh, de, geme de gemeenschappelijke burgemeesters en de hoofdofficier die werken samen in een regionaal college. En daar bepalen we wat we doen. En we hebben ook nu zeggenschap over de mensen en de middelen. Zodat we de mensen en de middelen kunnen toedelen. Ja. opdat datgene wat wij willen doen ook uitgevoerd kan worden. Nou, dat, mm -hmm. dat noemen we beheer. Dat laatste. En dat, dat verschuift nu naar Den Haag. Maar daar is het bijna is het dat gezagspunt, als ik ja, mag, onderbreken. Dan, dan is het dus de vraag of wij um, op de lange termijn ons gezag nog waar kunnen blijven Maar als ik u mag, maken, mag vragen, meneer Snijders, even als ja. burgemeester... U, u bent burgemeester, maar u bent ook korpsbeheerder... dan is juist dat beheer ja. verdwijnt inderdaad naar het landelijk niveau... maar daarvan zegt bijna iedereen dat is goed, want efficiënt is het... om alle politieauto's landelijk in te kopen en niet per korps. En alle uh, ja, nee, personeelsmanagement... Daar is niks op tegen. Maar ik vind het wel van waarde dat wij als burgemeesters gezamenlijk... en ook samen met het Openbaar Ministerie... dus zeg maar de beide gezagen over de politie... Mm. dat wij ook wat invloed hebben op waar de mensen en de middelen ingezet worden. Want als de minister dat bepaalt... Samen met de Tweede Kamer, dan is de kans aanwezig. Maar nogmaals, het is een kans en het hoeft helemaal niet per se zo te gaan. Dat hangt een beetje af van of de minister zich terughoudend op kan stellen. Dat uiteindelijk de minister gaat bepalen wat er in de steden en dorpen moet gebeuren. En dat was niet de bedoeling. Nou, hij zal zeker met zijn prioriteiten komen, want daar wordt hij ook op de hielen gezeten, natuurlijk, door de Tweede Kamer. Maar wat ik net zeg, als een korpschef dysfunctioneert, dan was het altijd de minister die erop aangesproken wordt. Ernstig geval, ik weet nog de oude korpschef Brinkman in Rotterdam, daar zat de minister met. De hand omhoog, terwijl de paper als, be, als deed er niks aan Daar krijgt de minister nu meer, meer, ja, meer stevigheid. Uh, die kan de ja, hard Klopt. Dat maar komt... ja, dat is dus ook de vraag van waar wordt de verantwoording afgelegd. Want op zich is er helemaal niks mis mee dat uh, verantwoording wordt afgelegd over lokaal beleid in de gemeenteraden. Dat is ook democratie. Dus dat dit allemaal opgehaald ja. wordt, de verantwoording dan naar Den Haag... De maar, zouden we... je daar wat mee ja. maar zou u dan niet een gekozen burgemeester willen hebben? Want dan ben je echt. Ja, dan kun je echt worden aangesproken. Hè? Ja, dat is een ander verhaal. Dat, er zijn ook hele goede uh, argumenten om uh, gekozen burge, de gekozen burgemeester in te voeren. Ja. Maar overigens is het zo dat nergens in Europa waar we gekozen burgemeesters hebben, die burgemeester nog over de politie gaat. Dus in die, in dat opzicht, dat nu het over dit onderwerp. Ja, in Amerika wel. is dat een is dat een uitholling weer van het lokale het domein. Dat zou ik met, ook eh, zeker zeggen. Dat ben ik van harte, van harte met u eens. Meneer Snijders, u bent burgemeester... en dus voorzitter van het Nederlandse Genootschap van Burgemeesters. Blijft u luisteren, want we gaan, we gaan kijken wat de mensen ervan van vinden. Er wordt veel gebeld en getwitterd, dat kunt u ook doen. De nationale politie is ja. een zegen, zeg ik, voor, voor Nederland en voor onze veiligheid. Saak Bral zei het al, de misdaad is georganiseerd. Nu de politie nog, eh, 0800 1121 en hashtag WNL, hashtag Eerdmans. Dan kunt u meedoen aan de discussie. Peter Klein die zegt: ik ben bang voor verborgen. Non-prioriteiten bij de landelijke politie. Stel je in zo'n situatie zal Bommel of Culemborg voor, um, dan ga ik ga, ga ik even kijken wie we kunnen, wie kunnen vragen. Henk Hagenstein uit Assendelft. Goedenavond. Ja, goedenavond, meneer. Dat Hallo? was meneer Hagenstein. Meneer Vos, Hallo. Oh, u bent er nog? Meneer Hagenstein, Excuus, u ja, leek weg ben te vallen. Helemaal. Ja, gaat u, gaat u gang hoor? Nou, ik ben tegen. Uh, ik werk in het bedrijfsleven en ik heb nogal te maken met uh, diverse grote overheidsinstanties. En uh, een aantal van die instanties zijn in de afgelopen jaren uh, om diverse redenen ook gecentraliseerd. En het resultaat daarvan is dat je toch ziet dat uh, zo'n organisatie trekt zich dan een beetje terug in de landelijke ivoren ivore toren die door managers wordt gerund op afstand... En die dan vervolgens het contact met, zowel met het publiek verliest als met hun eigen basis. Hmm. En dat lijkt mij allebei niet goed. Maar die eilandjes die we nu hebben, waar iedereen het inderdaad op zijn eigen manier probeert uit te zoeken... en dat, dat functioneert toch ook heel moeizaam en niet doelmatig? Nee, maar uh, in een aantal gevallen staan die toch wel dichter bij het publiek en uh, kunnen dan toch op hun manier nog dingen doen die anders niet meer gebeuren. Nee, maar voor de goede orde, natuurlijk blijft de burgemeester over de openbare orde gaan... en de officier van justitie en uh, de politie zitten daar nog steeds in die driehoek te vergaderen over de lokale problemen. Alleen, ze worden aangestuurd vanuit Den Haag inderdaad, een nationale uh, toezicht eigenlijk erop. Dat het meer structuur heeft en ook in alle regio's uh, enigszins uh, gestroomlijnd gaat. Dat is de bedoeling van de nationale politie, hè? In principe zit daar ook misschien best wel wat in. Alleen, ja, met de organisaties waar ik mee te maken heb, gaat, uh, liep het in de praktijk mm. uh, toch wel anders. Er is ook, uh, in mijn ervaring vaak, niet voldoende controle vanuit uh, de centrale leiding. Of de instructies aan de basis mm. door, uh, doorkomen en worden opgevolgd. Oké. Okay. Dan kun je wel zeggen, het is afgetikt, uh, we hebben een richtlijn uitgevaardigd of iets dergelijks. Daar zou je ja, niet voor voelen. Nee, bedankt. Het kan ook leuk uit, maar oh. werkt het dan in de praktijk? Oké, okay, dank u, meneer Vos. Meneer Hagestein... Of was de meneer Haagstein, even kijken, meneer Vos, excuus meneer Vos, op lijn 1, zegt u het maar. Ja, ja goedenavond. Hallo. Uh, ik wil even reageren, want kijk, uh, één politiepunt in Nederland is gewoon niet goed. Want je moet gewoon de misdaad te lijf gaan. En als je dat niet doet, door dat naar één punt te schuiven, dan heb je gewoon kans dat de misdaad gewoon stijgt. Nou, hij is... Maar dat... Ja, maar... flink gestegen de afgelopen jaren omdat het al een landelijke politie kon Want vroeger had je Rijkspolitie en gewone politie. Hmm. Maar zoveel en het ja. samen te voegen is het gestegen. Maar volgens mij werkt het nooit zo goed als je 500 mensen over één organisatie laat gaan. Dat is de basis eigenlijk van nee, het hey, Nee, want je moet gewoon zorgen dat je overal gewone politiebureaus open hebt. En gewoon stevig daar een manschap hebt zitten. Ja. Nee, maar het gaat om management en natuurlijk niet om, het, om de kwaliteit van politieagenten. Dank, dank u, meneer Vos. Um, uh, dan zegt Vincent van Eekhout. Eerdmans, eens met je stelling. Graag een nationale politie. Procesgeoriënteerd, delen van kennis en klantgericht. Uh, mooi gezegd, uh, Vincent. Um, we komen terug. Uh, nee, we komen bij meneer Tjarek uit Amsterdam. Ja, goedenavond. Met Elmer Tjarek uit Amsterdam. Uh, dankjewel, Jus. Ik had eigenlijk uh, één opmerking of één reden waarom ik het niet eens ben met de stelling. Ja. En dat is wel dat uh, je eigenlijk een uh, oplossing zoekt. Uh, voor meerdere problemen die niet dus met één oplossing uh, te verhelpen zijn, laat ik het zo zeggen. Ja. Laten we niet vergeten dat, dat uh, politiewerk uh, niet altijd neerkomt op de agent uh, op straat. Maar je moet veel meer denken aan uh, de, de expertise, de bovenregionale expertise-teams die er zijn... die nu ook al ja, over meerdere regio's actief zijn... Ja. Uh, ik moet nadenken over uh, uh, nu al landelijke uh, opererende teams en organisaties. Mm -hmm. uh, denk aan KAPD. KLPD, uh, ja, landelijke recherche team. Uh, ja. Inderdaad. En ik geloof namelijk dat uh, je de expertise die nu al aanwezig is uh, binnen bepaalde regio's, dat je dat niet kan sturen op een landelijk niveau. Denk aan bijvoorbeeld oost, oost en noord Nederland. Daar zijn hele gespecialiseerde teams bezig. Natuurlijk. Nee, cold cases, noem maar op en die begrijpen ook de cultuur daar. Ja, je kan het nog gek, zo gek niet noemen. Ja, je valt een beetje weg, Charlie. Dat is jammer, want goed verhaal moet ik eerlijk zeggen, terwijl je het niet met me eens bent. Ar ja, je komt weer terug. Maar je valt weg. Sorry, Arjan, het uh, zit Eerdmans niet mee eens... want het land is niet te vergelijken met New York. En dan zeg ik, Jan Nayé, ook een bekende hoogleraar politierecht... ik heb er ooit nog les van gehad, die zegt... ja, Nederland is vergelijkbaar met een gemiddelde deelstaat van Duitsland. Kijk, daar hebben we het over. En daar heeft men de politieorganisatie wel verdraaid strakker georganiseerd... dan nu het geval is in Nederland. En daar hou ik mij dus aan vast. Martijn Knollema uit Roermond. Ja, goedenavond. Hallo. Uh, Joost, hallo. Um, ik ben het deels uh, eens uh, met de stelling... Uh, ik, uh, ik zou alleen heel graag willen weten wat een aantal jaren geleden de reden is geweest om de landelijke politie juist af te schaffen en uh, te decentraliseren. Uh, want uh, waarschijnlijk uh, waren toen, uh, zag, zag men toen grote voordelen om, uh, om te decentraliseren en nu nou. wil men weer centraliseren. Nou, we hebben... Dus wat is er nou veranderd in die tijd? We hebben altijd een rijkspolitie gekend en een gemeentepolitie. Ja. Uh, dat, dat, is om, dat is toen bij de politierealisatie een regionaal model geworden hè, met regiokorpsen. Nou, dat functioneert ja. nog niet naar behoren, vindt vind men, vind ik ook. En dat betekent dat je die 26 korpsen zoals we die nu kennen... meer landelijke sturing moet gaan geven. Er moet meer sturing op zitten, ook vanuit Den Haag. Ik denk ook dat men inderdaad wil dat de Tweede Kamer meer, meer invloed krijgt... op waar de politie mee bezig is, feitelijk. En ja, zeg je het lokaal, daar is denk ik het democratisch gat ook te groot. Je kunt namelijk niet als gemeenteraad kiezen... of tegen je burgemeester zeggen, we willen het zo... want die is afhankelijk van de regio-burgemeester. Ja, er waren destijds wel... toen men dus naar een regionaal systeem ging... dacht men wel dat er bepaalde voordelen aan zaten. En die blijken er dus nu niet te zijn... Of waren de, de redenen dat men naar een landelijk systeem keerde destijds dezelfde als men... Nee, dat, een dat geloof ik niet. Maar daarover daar, daar vraagt u mij. Dat was een mooie vraag geweest voor de, de heer Van der Kamp van de politiebond ACP... die wij proberen te bereiken, maar ons niet, uh, ja, ons niet zijn lijn opneemt. Althans, hij is in gesprek, dus die houdt u te goed voor een volgende keer, Gerrit van der Kamp. Uh, wij kijken nog even naar uh, Michael, Michael Otten. Ja, Michael, Michael, sorry, <laughs> dat is makkelijker. Ja, ja nee, maakt niet uit. Zeg maar. Nee, uh, ja, ik ben het gedeeltelijk eens, het inkoopbeleid inderdaad alles in één keer, dat is uh, absoluut goedkoper. Alleen, waarom heeft Nederland uh, meerdere gemeentes, de overheid kan het ook niet allemaal in zijn eentje. Ik hoorde net ook al spreken, Oost en West is een groot verschil, ja. en dat is met de politiekorps lijkt mij net zo. Nou, u ziet uh, dat meer... Ik denk ook. Ja. ja? Nou, nee, u ziet dat is dus meer als, als als dan moet je met dan moet je niet gedwongen uh, te veel uh, samenvoegen eigenlijk. Nou, dat lijkt me niet. En een team van 100 mensen is ook makkelijker te leiden voor uh, degene bovenaan... dan een team van 10.000 mensen natuurlijk. Nou, daar zit veel in. Mag ik u bedanken, Michael Otten, want u was de laatste beller... die wij, wij hoorden in Avondspits. U hoort de tune, wij, wij ronden af. Het was een, een avond over politie. En met, met politiemensen en zonder politiemensen. Maar ik vond het interessant. Mijn stelling blijft toch. Ik vind dat de nationale politie een zege is. Beter organiseren, strakker aansturen. Dat gaat opstel te doen. Mag ik u bedanken. Gert-Jan van der Warg, van de Weg zegt nog tot slot eens... maar toch een mogelijk tegen... Is nationale politie niet riskant bij dreigende lokale spanning? Dat was de laatste tweet. Dank u zeer voor het luisteren, en twitteren en bellen. We spelen elkaar morgenavond weer. Tot dan. Vrijdagavond van 7 tot 8. Manjaren. De grote frittest met Johannes van Dam.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 Dit is Radio 1.